7 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Filiale Rabobank onder toezicht gesteld. Amerika zal winterspelen in Rusland niet boycotten. En Venezolaanse president slaapt wel eens in mausoleum Chavez.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 Rabobank heeft in totaal 136 zelfstandige lokale banken. De maatregelen maken deel uit van een hervormingsprogramma... waarmee de bank 200 miljoen euro wil besparen... en 8000 van de 28.000 banen wil schrappen.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 Afgelopen week zegde Obama een gesprek met Poetin af, omdat Rusland weigert klokkenluider Edward Snowden uit te leveren. De VS wil hem vervolgen voor het openbaar maken van geheime informatie. 18 Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, die sinds zondag gesloten waren, gaan morgen weer open. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de ambassade in Jemen en het consulaat in Lahore in Pakistan nog wel dicht blijven. Tegen die twee bestaat nog altijd een dreiging. In navolging van Amerika ging ook de Nederlandse ambassade in Jemen dicht. De VS heeft niet toegelicht waarom de meeste ambassades nu weer open kunnen. Op 9 oktober moet er een actie komen tegen de bezuinigingen op de publieke omroep. Dat zei voorzitter Slachter van Omroep Max in Knevel en Van den Brink. Hij wil dat zowel landelijke als regionale omroepen meedoen aan de actiedag op het Malieveld in Den Haag. Het kabinet heeft besloten om vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro te bezuinigen. En eerder werd al 200 miljoen euro gekort. Volgens Slachter is de publieke omroep nu leeggedrukt als een tube tandpasta.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 Veel Nederlanders zullen daar last van krijgen. Zo'n 400.000 Nederlanders gaan dit weekend op vakantie. En veel anderen keren weer terug. Want de basisscholen in het zuiden van het land... beginnen maandag met het nieuwe schooljaar. In Frankrijk zijn de autoroute Soleil en richting Spanje de knelpunten. In Duitsland concentreert de drukte zich op de snelwegen in Beieren... en in het noorden bij Bremen en Hamburg. In Oostenrijk zal een lange wachttijd ontstaan bij de Karawankentunnel, die gebruikt wordt door Nederlanders die in Kroatië en Slovenië op vakantie gaan. President Maduro van Venezuela heeft tijdens een toespraak bekend dat hij wel eens blijft slapen in het mausoleum van zijn overleden voorganger, Hugo Chavez. We komen hier s'nachts, we slapen en we denken na, zei Maduro, die Chavez als een grote inspiratiebron beschouwt. Chavez overleed begin maart na een lang ziekbed. Maduro verving hem al langere tijd en werd door Chavez zelf aangewezen als zijn opvolger. In Sierra Leone zijn zeker zeven daklozen omgekomen toen de brug waaronder ze lagen te slapen instortte. Vermoedelijk zijn er meer slachtoffers, zegt de politie. De Jimmy Bridge in de hoofdstad Freetown stamde uit de koloniale tijd en werd veel gebruikt. Een getuige vertelde dat hij eerst licht gerommel hoorde en daarna brak de brug in tweeën. De politie zegt dat de brug is ingestort door een aardverschuiving die door regenbuien werd veroorzaakt. Het weer, periode met zon en vooral in de ochtend nog kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wordt het iets frisser met 19 tot 21 graden. Verder vallen er meer buien, maar van tijd tot tijd is er ook zon.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Goedemorgen. Homo's in Rusland, homo's in het voetbal, een veelbesproken onderwerp, ook deze ochtend weer. President Obama sprak erover en ook opnieuw gisteravond René van der Gijp. In Frankrijk wordt het achter aansluiten vandaag op de snelwegen. De meeste mensen gaan op huis aan en zullen onherroepelijk ergens vast komen te staan. We leggen contact met mensen in de file. Daar doen ze het rustig aan. Maar dat geldt niet voor de bestuurders van deze auto. Scheuren in Londen, Ferraris in de dure wijk Knightsbridge omdat de Ramadan voorbij is. Nieuws over de Rabobank en het is geen goed nieuws. Veel lokale filialen onder verscherpt toezicht. Een grote reorganisatie die 8000 banen kost. Wat is er aan de hand bij de Rabo? Gert-Jan Dennekamp heeft het antwoord. We zijn er deze zaterdagochtend. Tot half negen. We beginnen met de persconferentie van president Obama van de Verenigde Staten. Dat deed hij afgelopen nacht en een persconferentie geven... dat doet hij haast nooit, maar nu had Obama misschien het gevoel... dat hij niet anders kon. Hij kreeg de afgelopen tijd een storm van kritiek over zich heen... na de onthullingen over de afluisterpraktijken van de geheime dienst NSA. President Obama ontkende dat Amerika alles en iedereen afluistert. Een general impression heeft, ik denk, niet alleen Amerikaanse publiek... maar ook wereld, het is niet zo dat we informatie over iedereen verzamelen, aldus Obama. woord in Washington. Uh, je hebt die persconferentie gevolgd. Dat kan hij wel zeggen, de president, maar kon hij dat ook op een of andere manier aantonen ja dat, dat deed hij eigenlijk niet. Hè. Hij bleef vooral in algemene uh, termen herhalen... dat het publiek gewoon een verkeerd beeld heeft van deze afluisterpraktijken... en dat alles gewoon netjes binnen de grenzen uh, van de wet gebeurt. Maar ja, Obama's probleem is natuurlijk gewoon dat het publiek het niet gelooft. Dat publiek, dat trekt zijn eigen conclusie... Uh, namelijk dat het door alle kanten wordt uh, bespioneerd. En dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de, uh, de populariteit van Obama. Uh, de populariteitscijfers die gaan uh, achteruit... En dus moet hij, hè, om vertrouwen terug te winnen, toch echt wel maatregelen aankondigen die dan de praktijken van de NSC wat transparanter en ook meer ja, publiek maken. We can en must be more transparent. So I've directed the intelligence community to make public as much information about these programs as possible. Ja, en aan uh, wat voor maatregelen je dan moet denken. Het zijn er heel wat. Uh, een van de opvallendste vond ik in ieder geval... dat er een, een onafhankelijke groep wordt opgericht van uh, experts en wetenschappers... die dan uh, onafhankelijk gaan controleren of uh, wat de NRC doet uh, juridisch en ethisch wel klopt. En dan mogen ze daar eind van het jaar daar een rapport over uitbrengen. Stappen die allemaal zijn ingegeven door wat klokkenluider Edward Snowden naar buiten heeft gebracht. Hè? De onthullingen over die geheime diensten. Ja. Wat zei Obama over hem? Ja, er werd Obama natuurlijk gevraagd of die aanpassingen die hij nu doet van de Patriot Act, of dat nou eigenlijk betekent dat meneer Snowden misschien wel een punt had. Dat vond ik wel een leuke vraag. Hij ontkent dat natuurlijk, Obama. Hij zegt: nee, ik, ik was al bezig met het hervormen van die veiligheidsdiensten voordat meneer Snowden begon te lekken. Deze man, zegt Obama, is geen vaderlandslievende Amerikaan. Geen Patriot. No, I don't think Mr. Snowden was a Patriot. Ik heb een thorough review van onze surveillance operaties before Mr. Snowden made these leaks. En Mr. Snowden, zoals we weten, zit het komend jaar veilig in Rusland. En de relatie tussen Obama en Rusland gaat in snel tempo achteruit. Wat zei Obama daarover? De kern van zijn punt hierover is dat er gewoon geen vooruitgang zit in die relatie tussen Rusland en Amerika, omdat ze op een aantal ja, gewoon wereldbepalende kwesties tegenover elkaar staan. Kijk naar Syrië, kijk naar Iran, Noord-Korea, het Europese wapenschild, de Russische homowet. Obama zegt, ja we kunnen die meningsverschillen niet verbergen en dat moeten we eigenlijk ook niet willen. We doen dingen die goed zijn voor de States. Uh and hopefully good for Russia as well, but recognizing that there are just going to be some differences and we're not going to be able to completely disguise them. Hmm. Dan, wat betekent dat voor de persoonlijke relatie die uh, Obama met Poetin heeft? Ja, als je afgaat op uh, Obama's opmerkingen uh, over Poetin, ja, dan kunnen we echt wel concluderen dat er iets fundamenteels verkeerd zit. Uh, Obama zegt dat hij uh, met Poetins voortganger uh, Medvedev uh, destijds veel successen kon boeken. Maar dat ja, onder Poetin het Koude Oorlogdenken weer terug is. Uh, Poetin doet uh, anti-Amerikaanse retoriek. En uh, Obama ging zelfs echt ver in zijn opmerkingen gisteravond. Hij vergeleek de body language van Obama met ja dat vervelende, verveelde jongetje altijd achter in de klas. I know the press likes to focus on body language and he's got that kind of slouch, uh, looking like the bored kid uh, in the back of the classroom. Uh, but the truth is is that when we're in conversations together, uh, oftentimes it's very productive. So. Ja, dat is uh, nogal wat hè, om over een, een Russische collega te zeggen. Hij stapt echt een beetje daarmee af van uh, ja, de diplomatieke lijn, zeg maar. Ja, en dus ontmoet hij hem niet in Moskou, zoals was bedacht. Uh, maar intussen zijn er ook oproepen om de Olympische Winterspelen in Sochi te boycotten vanwege de Russische homowet. Hoe kijkt Obama hmm. daar tegenaan? Uh, Obama was daarin eigenlijk heel... Duidelijk. Hij zegt eigenlijk hetzelfde wat minister Timmermans zegt. Uh, we moeten niet uh, boycotten. Hij vindt juist dat als je, uh, ja, dat je eigenlijk als Amerika geen beter signaal kan afgeven. Uh, als straks daar in Sochi uh, homoseksuele Amerikaanse sporters gewoon allemaal medailles zouden gaan halen. Dat is pas een signaal. Hij hoopt daarop. En hij zei bovendien: ja, uh, hè, als die Russen dan zogenaamd geen homoseksuele sporters hebben in hun teams, ja, dan zal hun land waarschijnlijk ook gewoon minder gaan presteren. One of the things I'm really looking forward to is uh, maybe some gay and lesbian athletes bringing home the gold or silver or bronze. And if Russia doesn't have uh, gay or lesbian uh, athletes, then it's probably make their team weaker. The games, kortom, will go on. Vanuit Washington, president Obama. Wouter Zwart, dankjewel. De Rabobank gaat de teugels aanhalen bij de lokale banken. Dertien staan er onder streng toezicht van het hoofdkantoor in Utrecht... omdat ze de financiën of het papierwerk niet op orde hebben. En dat is bijna 10 van alle lokale Rabobanken. Gert-Jan Dennekamp, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom staan die lokale banken onder curatele?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 Ja, we gaan naar één Rabobank en minder tolerantie naar elkaar... zei bestuurvoorzitter Piet Moerland onlangs in het eh, FD. Het moet allemaal efficiënter en eenvoudiger. Banken moeten meer op elkaar gaan lijken. Want nu waren het inderdaad... Koninkrijkjes waar uh, dingen soms een beetje uit de hand liepen. Uh, ik uh, hoorde een verhaal van een directeur uit Rotterdam die zei dat als een hypotheekmedewerker van de ene wijk naar de, een kantoor in de ene wijk naar een kantoor in de andere wijk ging, dan moest hij eigenlijk een nieuwe manier van hypotheek afsluiten leren. Nou, dat moet allemaal veel efficiënter. Dat kan niet meer in deze uh, tijd. Dat is te duur en daarom moet er bezuinigd worden. Ja, en tegelijkertijd, Gert-Jan, is dit voorjaar een fors bezuinigingsprogramma gestart bij de Rabo. Ja, dat klopt. En uh, dat is uh, nodig. En dat is eigenlijk het beste te illustreren met een vraag. Want wanneer was jij voor het laatst in een bankkantoor? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Dat kan ik uh, Ja, En ik denk dat dus als, iedereen, ja, als iedereen thuis die vraag beantwoordt dan zal het antwoord inderdaad zijn heel weinig. Want het gebruik van mobiel eh, bankieren... dat stijgt een, niet, niet een beetje, maar gigantisch. En ondertussen zijn er wel 800 kantoren... waar iedere dag drie mensen minimaal moeten staan. En voor wie eigenlijk? En dan is er ook nog een andere ontwikkeling. Want eh, tegelijk worden er minder hypotheken verkocht. Eh, er worden minder verzekeringsproducten verkocht. Daardoor zijn er minder provisieinkomsten. Kortom, er wordt ook gewoon nog eens minder verdiend. En niet alleen vandaag... maar dat is verwacht de bank eigenlijk dat dat het beeld zal zijn voor de toekomst. En dan hebben we ook nog klanten die kritischer zijn en eenvoudige producten worden. Nou, daar heb je de mix die ervoor zorgt dat niet alleen de Rabobank... maar alle banken eigenlijk uh, uh, aan het hervormen zijn. En voor de Rabobank betekent dat dat de komende periode... zo'n 200 miljoen euro bezuinigd moet worden. Het aantal kantoren moet worden gehalveerd. En er wordt dan ook nog eens fors gesneden in het aantal banen. Uh, van de 28.000 banen bij de Rabobank verdwijnen er 8.000. En is het allemaal het gevolg van de crisis... Nou, die crisis heeft het wel enorm uh, uh, versneld. Uh, er ontstaat eigenlijk een nieuwe manier van bankieren. Want die gigantische winsten uit het verleden... op verzekering, op belegging, op vastgoedtransacties, dat is allemaal weg. Dat wordt veel moeizamer en ingewikkelder. En daarnaast is er een vraag om eenvoudige producten. En is de klant... Ja, die komt gewoon dus niet meer eh, in de bank. Dat is niet een ontwikkeling die per se is ontstaan... Eh, eh, tijdens de crisis. Maar de crisis heeft die ontwikkelingen wel versterkt. Ja, dan schets je dat beeld wat er gaat gebeuren. Wat, wat merkt de Rabobank-klant daar dan van straks, heel concreet? Nou, heel concreet, dat je verder moet reizen voor een kantoor... als je wel naar een kantoor uh, wilt. Um, dat geldt overigens ook niet alleen voor de Rabobank... maar voor bijna alle banken in uh, Nederland en dat we meer gaan doen via het internet. En de bank zet ook in op die ontwikkeling. Dus hè, nu gaat het vooral om eenvoudige producten. Je checkt je rekening, je doet overboekingen. En misschien voor je hypotheekadvies ga je op dit moment nog naar een adviseur... en kom je nog wel bij de bank. Maar bij Rabobank wordt er op dit moment een programma ontwikkeld... dat je in ieder geval die eerste stappen voor een hypotheekaanvraag thuis al achter de pro, uh, computer kunnen doen. Dat je zelf al alle informatie verzamelt die nodig is... en een groot deel van de aanvragen al invult. En die ontwikkeling die is waarschijnlijk niet te stoppen en zal doorzetten. Dus in de toekomst zullen we meer en meer bankieren via onze computer. Gerjan jan Dennekamp, dankjewel. dank Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. De Ramadan is voorbij en dat betekent natuurlijk wereldwijd feest voor alle moslims. Ook in Londen. Veel rijke Arabische jongeren vieren hier het suikerfeest en de zomer. Met hun dure sportauto's pronken ze door de straten van de wijk Knightsbridge. En het trekt veel bekijks. Ook ons correspondent Anna Sane ging gingen kijken. Wat je daar net hoorde was natuurlijk niet zomaar een auto. Dat was een Lamborghini Aventador, een van de zeldzaamste en duurste auto's ter wereld. En In Londen wemelt het van zulke soort auto's op dit moment, want tijdens de zomermaanden laten superrijke Arabische jongeren ze overvliegen om door de straten van Londen te racen en te pronken. Hiya. Hi, nice car you have. <laughs> Can I ask you a couple of questions? Or are you going to park here? Yeah? Die rijdt dus zomaar weg op naar poging 2. Oh, ik I, I was wondering whether I could ask you a couple of questions for Dutch Radio. Oh, no. No. niet? No. No? not? En ik And I can't drive with you, can I? Huh? Can I drive with you? No, no, no, no. No? Nou, erg toeschietelijk zijn ze dus niet. Uh, dit is al de tweede avond dat ik een ritje probeer te versieren, maar dat is dus nog niet gelukt. Het lijkt een hele gesloten gemeenschap. En wie die gemeenschap van een afstandje bekijkt, dat zijn de autospotters. Uit allerlei Europese landen komen jongens hier samen om de beste foto's te maken van deze sportauto's. Wat doen jullie hier? Autospotten, uh, uh, dikke Arabieren zien, zeg maar. Uh, yeah. Hiervoor zijn jullie speciaal naar, uh, naar Londen gekomen? Ja, ik ben wel hier speciaal voor naar Londen gekomen. Ja, zeker, zeker ja. Wat, wat vind je vooral zo mooi aan die auto's? Wat is er zo speciaal aan? Wat is er zo mooi aan die dingen? Ja, wow. dit bijvoorbeeld, dit bijvoorbeeld. If you live in a small town, you'll never see a Ferrari, but when you come to London, you see them everywhere. And that's the appeal. Het zijn hele bijzondere auto's, die zie je niet zomaar ergens in een dorpje. Die zie je alleen maar in Londen. En daarom komt Pablo speciaal daarvoor naar Londen toe. Vind je het geen rare bezigheid eigenlijk om zo die jongens te bekijken? Je gaat voor ze staan, voor hun auto, om, om foto's te maken. About the owner's feelings. Um, I think some of them like them. They feel flattered that you take pictures of their cars. And others are very shy and maybe they cover their faces. And I'm like... Ik ben niet in je geïnteresseerd. Ik wil gewoon foto's van de auto. Niet van jou. Dus, don't worry. Sommige Arabische jongeren doen het erom. Ze willen graag dat je naar hun auto's kijkt. En anderen draaien hun hoofd weg. Die zijn bang voor de aandacht. Maar, zegt Pablo, dat is nergens voor nodig. Want het gaat ons alleen maar om die auto's. Sportauto na sportauto rijdt er hier over Sloan Street. Grote jeeps met beveiliging erachteraan. Er komt Arabische muziek uit de wagens. Er lopen veel Arabische jongeren over straat. Deze wijk rondom het Warehuis Harrods lijkt zomers wel een beetje te veranderen in het Midden-Oosten. En niet iedereen is daar even blij mee. It's the racing at 3 en 4 o'clock in the morning, which completely disturbs the residents. Panda Morgan Thomas woont al 20 jaar in Knightsbridge en heeft de traditioneel Britse wijk zien veranderen. Vooral de nachtelijke racers zorgen voor veel problemen. accelerator. En um, just rev up, I imagine, to cause attention. Het racen op zich is nog niet zo'n probleem, vindt Panda, maar het gas geven terwijl de supercars geparkeerd staan. Vorig jaar na drie slapeloze weken besloot Panda een actiegroep op te richten tegen de geluidsoverlast. Maar een jaar later ziet ze het zwaar in. I think it's impossible to legislate, really, and I think it is down to people, really being quite sensitive to neighbors' needs. En terwijl de supercars buiten door de straten scheuren. Ben de Morgan Thomas een besluit genomen? I don't think it's possible to live with the noise around us. Net als veel andere buurtbewoners ziet ze geen andere oplossing dan verhuizen. It's my home and I feel very badly about moving and I'm struggling with that concept. But I think I've got to the point where there's no choice. Who wants to I'm burning your bones And everything you do's a game When night comes and you're on your own met a right as rain. Deze uitspraak deed veel stof opwaaien. Onder meer het COC en de KVB waren verbolgen. Maar zeg weet maar, geen hoe... gewoon weinig homofiele voetballers. Weet je wanneer je gaat voetballen? Ja, vanaf je jongste leeftijd. Op je, je zesde. Is toch... ja. en... Maar dat weet maar niet vo... of je homo bent of niet nee, op de ja, leeftijd? Maar nee, maar dat weet je wel eens op een gegeven moment als je veertien bent... Ja. en dan ben je er klaar mee. Dan ga je in het weekend in een kapperszaak werken. Schnappig. Ja, Woorden van voetbalanalist René van der Gijp over homoseksualiteit in het voetbal. Vorige week bij Voetbal International. Om die reden besloot RTL 7 het onderwerp homo's in het profvoetbal... gisteravond nogmaals te bespreken. Met onder meer de homoseksuele ex-profvoetballers John de Bever en Arnold Smit. En René van der Gijp natuurlijk. Ja, je haal je wel eens wat op je hals. Ja, hè? Ja, ja dat was druk, man. Maar schok je toen je al die dingen voorbij zag komen? Al die twitters bijvoorbeeld, al die tweets. We hebben er een paar op elkaar nou, gezet. Ik bedoel, ja. mensen waren erg uitgesproken over je. Ik bedoel, Koen Swijnenberg, zei ook van: Ik ben groot fan van Van der Grijp, maar nu lult hij echt uit zijn nek over homo's in voetbal. Ja. En die vernamen rechtsboven: Jon van Eert. Het eerste dodelijke slachtoffer is een feit. Lachen met René van der Grijp. Ja. En ook Cornel Maas en Maurice Wijnen zijn daar uh, erg uitgesproken. In gemak zucht van Ja, maar kijk, eigenlijk heb ik, het gezegd, heb ik gezegd: van joh, ik heb er uh, in het voetbal uh, niet veel meegemaakt. En volgens mij zijn er ook niet zo heel veel. En toen heb ik uh, het uh, kapper aangegeven als zijnde dat ik denk dat, dat, uh, dat daar meer hun in interesse ligt. Een zuchtende René van der Gijp gisteravond. Tanja Ineke, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter ik. van het COC. U hebt ook die uitzending bekeken, meer gezien dan het gezucht van René van der Gijp? <lacht> er was meer te zien, ja. Er werd ook weer een hoop gelachen. En uh, in mijn optiek uh, uh, was het heel veel een herhaling van zetten eigenlijk... Uh, van, van de uitzending van uh, die keer daarvoor... Uh, toch vond ik het wel goed hoor dat ze er nog een keertje aandacht aan besteden. En uh, uh, in mijn optiek ook, ook wel de bedoeling hadden om het tegengeluid uh, te laten horen. Tegen van begrijp dan. En door uh, in ieder geval uh, Arnold Smit uit te nodigen en het te laten horen van uh, de vertegenwoordiger van de John Blankenstein uh, Foundation. En waar leidde dat toe, die, die dat, dat duel zeg maar in woorden? Uh, ja, toch helaas tot weinig. Kijk, uiteindelijk, uh, je, je hebt met het fragment laten horen uh, wat Van der Grijp zei was ook. Voetbal is niet voor homo's. En ik denk dat het heel goed was dat Arnold Smit, de ex-topvoetballer, ex, uh, aangaf uh, dat dat echt een hele kwalijke uitspraak is. Waar, waarmee die een, een, een groep mensen wegzet en, en buitensluit. Uh, en dat is echt heel kwalijk. En daar is gisteren niet op ingegaan. Dat vond ik echt wel jammer. Daar is niet op ingegaan? Nee, daar werd niet op ingegaan. Nee, wel, wel op die uitspraak die je net niet hoorde. Uh, en dat hij het allemaal niet zo bedoeld had. En uh, ja, dat er nou eenmaal toch echt veel meer homo's uh, kapper zijn dan voetballer. En uh, ja, dat soort platitudes uh, uh, kwamen wel aan de orde. Maar dat hij gezegd heeft, voetbal is niet voor homo's. En dat heeft hij echt gezegd. Ja, want wat levert dan zo'n discussie op gisteravond? Ja, kijk, nogmaals, wat ik goed vind is dat daar... Arnold Smit zat uh, en die zat daar heel stevig en uh, die vertelde wat hij ervan vond En dat is een rolmodel, uh, dat die jongen van 14 die de inderdaad denkt van... Uh, wil ik nou een carrière in het voetbal, is dat een wereld waarin ik mij veilig kan voelen? Nou, als hij dan zo'n Arnold Smit uh, daar ziet zitten en, en uh, hoort praten... Uh, dan denkt hij hopelijk, hé, uh, hey, uh, hij heeft het gekund, misschien kan ik het ook wel. Uh, terwijl als je René van de Grijp hoort, denkt van, uh, dit, is, dit is geen wereld uh, wa waarin ik mij veilig en goed kan ontwikkelen. En dat is een kwalijke vraag. Want Arnold Smit was uh, doelman bij FC Volendam, speelde uiteindelijk ja. in de hoofdklasse bij de amateurs... en daar kon hij uit de kast komen, zoals hij zelf in interviews ja. heeft aangegeven. Maar Van de Grijp was niet onder de indruk? Uh, nou ja, ik denk, hij, hij heeft zijn excuses gemaakt uh, voordat het allemaal niet zo bedoeld was. En verder was hij niet onder de indruk, nee. Ja. Was het wel goed dat Voetbal International er nog eens op terugkwam? Of was dit misschien ook een jacht op kijkcijfers, want dat doet het goed? <laughs> uh, ik denk dat het zeker met de kijkcijfers te maken heeft. Uh, ik geloof wel dat ze, dat ze echt uh, de bedoeling hadden om dat tegengeluid te laten horen. Hè? Want anders waren ze ook dat interviewtje met uh, bijvoorbeeld de John Blankenstein uh, Foundation niet gemaakt. Ja. Uh, Denkt u dat die schade, als we van schade kunnen spreken... die Van der Gij volgens sommigen heeft aangericht... enigszins is hersteld? Uh, nou ja, of het echt is hersteld, uh, dat weet ik niet. Dat zal de tijd uh, moeten uitwijzen. Kijk, wat, wat de bedoeling was uiteindelijk van het meevaren van de KVB... met de Kennel Pride, was om te laten zien... Uh, jongens, wij, wij accepteren niet uh, dat, dat er voetballers zijn... Uh, die uh, ja, de voetbal de, de rug toekeren omdat ze homoseksueel zijn en, en bang zijn uh, om daarvoor uit te komen. Op, op de werkvloer. Uh, de, de, en, en ja. Uh, het feit dat dat nu zoveel stof moet opwaaien, dat, dat geeft wel aan... Uh, dat het heel erg hard nodig is dat het KNVB heeft meegevaren. Uh, ze laten zien dat er een actieplan is dat ze aan het uitvoeren zijn. Uh, dus, dus ik denk uiteindelijk dat het toch goed is dat er een hele discussie nu is ontstaan... en dat het nu zaak is om dat actieplan te gaan uitvoeren en, en verbeteringen aan te brengen. Gaat de volgende vrijdag weer kijken? <laughs> nee, het is niet mijn programma. Tanja Ineke, voorzitter van COC. Dank u wel.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 Het is half acht, het nms krijgt er van Renate Evers. Rabobank heeft 13 lokale banken onder streng toezicht van het Utrechtse hoofdkantoor geplaatst. Ze hebben hun financiën of administratie niet op orde. 30 lokale banken staan onder een lichtere vorm van toezicht. Rabobank heeft in totaal 136 zelfstandige lokale banken. 18 Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika... gaan morgen weer open, ze waren sinds zondag dicht. De Amerikaanse ambassade in Jemen en het consulaat in Lahore in Pakistan... blijven nog wel dicht, omdat er nog altijd een dreiging tegen bestaat. President Obama gaat de mogelijkheden van de spionageprogramma's beperken. De overheid kan dan minder makkelijk burgers afluisteren... en het toezicht op de geheime diensten wordt verbeterd. Obama zegt dat die programma's overigens nooit zijn misbruikt. En president Maduro van Venezuela zegt dat hij af en toe een nacht doorbrengt in het mausoleum van Hugo Chavez, zijn voorganger. Hij ziet Chavez als een grote inspiratiebron en in het mausoleum slaapt en nadenkt. Chavez overleed in maart dit jaar na een lang ziekbed. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weerplaza.nl In een groot deel van het land is het bewolkt, maar in het noordwesten schijnt de zon. De zon gaat op meer plaatsen doorbreken, vooral in de westelijke provincies en nog steeds in het noordwesten vanmiddag. In het noordoosten en oosten zijn de wolken het dikst, daar is de kans op een buitje het grootst, maar het droge weer overheerst vandaag. De wind komt op dit moment uit het zuidwesten tot westen en is in het binnenland nog weinig en aan zee windkracht 3 tot 4. Vanmiddag gaat het overal iets harder waaien, wordt het aan zee matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5 en in het binnenland staat een matige wind overal uit een westelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag uit een van zo'n 18 graden op de Wadden en in het noordwesten tot 20 à 21 graden in het binnenland. Morgen houden we opnieuw vrij rustig weer... maar de kans op een bui wordt in de loop van de dag wel groter dan vandaag. Het trekt dan een gebiedje van west naar oost over het land... met enkele buien en uiteraard ook veel wolkenvelden. Maar ook morgen schijnt van tijd tot tijd de zon... en het wordt nog ietsje zachter dan vandaag, 18 tot 22 graden. Veel geweld en drugsbaronnen. Dat is het beeld dat de meeste mensen hebben van Colombia. Nederlandse ondernemers zien vooral kansen. U hoort ze straks.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 Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Terugleg 16 meter walk-off. Vier walk De Segliat, maar die wel eens te zacht. Maar die krijgt een tolle mee. Fusilic. En hij scoort. Fusilic scoort. De Eredivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909 0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. Totaalvoetbal. Download gratis de Ster Extra app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl. Vier over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hij wil KPN in zijn macht krijgen, de Mexicaanse miljardair Carlos Slim. De op één na rijkste man ter wereld. Gisteren bracht hij een bot uit op het Nederlandse telecombedrijf. Of hij uiteindelijk zijn zin krijgt, moet nog blijken. In Mexico, correspondent Kees Zoon. Kees, is dit overnamebot in Mexico ook groot nieuws? Ja, dat is zeker groot nieuws. Ja, in feite is alles wat Carlos Slim doet uh, groot nieuws in Mexico, want ja, hij is toch zo'n beetje de, de belangrijkste man uh, op economisch gebied natuurlijk. En uh, Mexicanen reageren altijd een beetje dubbel op, want uh, ja, aan de ene kant zijn uh, telefoontarieven zijn uh, behoorlijk hoog hier, dus iedere keer als je belt, dan maakt je hem uh, nog een beetje rijker. Maar aan de andere kant zijn ze ook wel weer heel erg trots uh, dat het een, een Mexicaan is die uh, zo hoog op, op de ranglijst van uh, veelverdieners staat. En dat hij nu zelfs een, uh, een intrede maakt uh, in Europa. Hè? Ja, Kijk, wat... Normaal gesproken is het, uh, is het zo dat uh, Europeanen hier bedrijven op, op komen kopen. En nu is het uiteindelijk eens een keer andersom. Ja, want wat, wat wil Carlos slim met KPN, denken ze in Mexico? Als nou, ze denken dat hij uh, echt voet aan de grond wil krijgen in Europa. Hè. Hij heeft uh, vorig jaar uh, samen uh, met de, de eerste aandelenpakketten van uh, KPN ook een belang genomen in uh, Telecom in Oostenrijk. En uh, nou, ja, KPN heeft natuurlijk ook belangen in Duitsland en in België, dus dat is een, uh, een goed uh, uitgangspunt. En hij doet het niet alleen op de manier uh, op, de, op de weg van de Telecom, want uh, hij heeft uh, nog niet zo lang geleden een paar miljoen gestoken in een Spaanse voetbalclub, uh, te weten, ook dof En dus, op die manier uh, te gaan gerusten dat hij uh, op weg is om ook uh, grotere clubs in Spanje uh, in te gaan benaderen. Oké, okay, verschillende tentakels in Europa. Nou kijken we naar de koers van KPN, want daar ging het gisteren om. Die is de laatste tijd flink gedaald. Neemt Carlos Slim geen risico, geen groot risico met het bedrijf? Ja, er gaan verhalen dat het, een, uh, dat het een, uh, waarschijnlijk iets van 700 miljard uh, euro kan gaan kosten. Maar ja, risico nemen, dat is nou precies uh, het pakje jank van uh, Carlos Slim. Uh, dat heeft hij altijd gedaan, dat is hij groot mee geworden. En uh, een van zijn specialismen uh, in, in de loop der jaren is altijd geweest om uh, zwakke bedrijven over te nemen. En die uh, te reorganiseren en uh, daar weer een uh, flinke winstgevende, uh, winstgevende tent van te maken. Ja, Wat kunnen ze bij KPN in dat opzicht van hem verwachten? Wat, wat voor man is deze Carlos Slim? Carlos Slim is een man die uh, zich uh, verre van politiek houdt. En, uh, over het algemeen een heel aangename man. Toen komt hij over in ieder geval. Uh, die even makkelijk met links of met rechts praat. Uh, die vrienden in, in alle partijen heeft. Uh, Overigens uh, heeft hij een groot deel van zijn taken inmiddels al overgedragen aan, aan zijn twee zonen en zijn schoonzoon. En hij houdt zichzelf eigenlijk voornamelijk nog bezig met, uh, met een paar stichtingen die hij heeft. Hij heeft één stichting die bijvoorbeeld uh, de hele binnenstad van, uh, van Mexico stad heeft gerenoveerd. Uh, hij heeft een waanzinnige uh, kunstcollectie. Daar heeft hij een, uh, een speciale museum voor laten bouwen. Dat, dat is uh, vorig jaar geopend. Een museum dat gratis is. Uh, iedereen kan er voor niks aan binnen. Dus uh, ja, en, uh, en ik denk dat KPN met de man Carlos Lim zelf niet zoveel te maken krijgt. Want hij is op leeftijd in de 70 en heeft zijn handen vol aan andere zaken in Mexico. Precies. Kees Zoon vanuit Mexico, dankjewel. Zo, hoe bent wakker op deze zaterdagochtend? Het zijn de Fratelli's. Vanavond om zes uur staan ze op het hoofdpodium van het Ziget Festival. Een van de vele bands deze week die optreden in Budapest, op een van de grootste muziekfestivals in Europa. Zo'n 18.000 Nederlanders zijn er. Onder wie Michelle Vleugels uit Tilburg. Goedemorgen. Hallo. Je bent er vroeg bij. Ja, ik zit al even op de tent. Ja. Touch tips. Hoe is het tot nu toe? Want je bent er al sinds woensdagmiddag. Nee, want dat was in het zaterdag zelf. Oh, wauw. Die is dan heel uh, langer. Maar tot nu toe is het echt uh, superleuk. De sfeer is heel relaxed. De mensen zijn heel leuk. En uh, de muziek is ook heel goed. Dus uh, we maken ons prima hier. Met heel veel Nederlanders. Ja, dat klopt. Uh, we zijn met de SIGET-Express aangekomen zaterdag. Dus de eerste twee dagen waren we met echt heel veel Nederlanders. En nu uh, ondertussen hier wat meer andere talen ook bij komen. En dan ontmoet je ook heel veel mensen op dat muziekfestival op die manier? Ja, klopt. Maar het is inderdaad wel zo dat uh, je ja, als Nederlander zijn... Te gaan waar ik sneller aanspraak heb van Nederlanders. <laughs> ja, daar kom je toch niet aan in het buitenland, nee, hè? Nee, precies. Het is een festival met 380.000 bezoekers. Um, dat betekent dus ook automatisch risico op bijvoorbeeld zakkenrollers... mensen die dingen stelen, gebruik maken van de massa. Hoe is het daar met de veiligheid? Uh, er wordt best wel veel uh, omgeroepen dat je je spullen bij moet houden en dat je niet, uh, geen waardevolle spullen in je tent moet laten liggen. Maar we merken zelf niet echt uh, dat er heel wat zaken actief zijn. Bij ons is er nog niks gebeurd of zo. Gelukkig maar. Hoe heb je je daarvoor voorbereid? We hebben zelf allemaal wel een oude Nokia meegenomen en geen hitte smartphone. En we hebben ook wegwerpcamera's uh, mee in plaats van uh, dure camera's. En ook als we het terrein opgaan, dan nemen we ook al onze spullen mee te ten. Er staat ook geen geld of iets achter. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bert van der Lenger, goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, tijdelijk zaakgelasterde in Hongarije. 18.000 Nederlanders zijn er op het festival. Bent u daar druk mee? Uh, ja, um, al moet ik zeggen dat het uh, wat minder druk is dan uh, vorig jaar... met uh, mensen die hun uh, paspoort zijn uh, verloren of uh, die bestolen zijn. Ja, wat is dan met name wat u op, uh, wat u aantreft? Uh, nou ja, inderdaad, uh, mensen die uh, spullen zijn verloren, uh, die uh, reispapieren nodig hebben. En uh, we hebben ook daarvoor speciaal een uh, post ingericht op het uh, eiland. Dat, uh, dat we samen met een aantal andere Europese landen uh, hebben uh, georganiseerd. Oké, okay. afgelopen weekend werd er een jonge Nederlander aangehouden omdat hij vijf kilo marihuana probeerde te smokkelen naar het festivalterrein. Dat was ook aanleiding om jongeren erop te wijzen vooral geen drugs mee te nemen naar het festival, want Hongarije heeft een streng drugsbeleid. Hebben de festivalgangers die tip opgevolgd? Ja, de, de mensen die ik heb gesproken die uh, weten daarvan. Uh, en Wij waarschuwen ook uh, mensen uh, dat het uh, absoluut uh, gevaarlijk is, uh, risicovol, om uh, ook maar één jointje uh, te roken wat kan daar de gevolgen van zijn als iemand een joint opsteekt? Uh, nou, dat is uh, iets, minder, uh, iets, meer, uh, uh, iets, iets strenger dan uh, in Nederland. Uh, als je uh, zeg maar, uh, drugs bij je zou hebben, dan uh, loop je ook de kans dat je vervolgd wordt en dat je daarvoor uh, in de gevangenis uh, terechtkomt. Ook voor het roken van één joint? Nee, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Uh, dat zou ook uh, kunnen bestaan uit een boete. Ja. Want wat gaat er mogelijk gebeuren met de jongen die is opgepakt met vijf kilo marihuana? Ja, ik, ik kan daar. Uh, in, ze hebben over een individueel, uh, consulair geval, zoals ze dat uh, noemen. niet zo heel veel zeggen. Uh, omdat dat ook niet in het belang is van uh, de, de jongeman zelf. Ja, dat begrijp ik, maar wat zijn de mogelijkheden die de Hongaarse justitie tot zijn beschikking heeft? Nou, er wordt uh, gezegd dat er uh, een gevangenisstraf, een meerjarige gevangenisstraf uh, voor hem zou kunnen dreigen. Meerjarige, dat kan oplopen tot tien jaar, las ik ergens? Ja, dat is correct. Ja. Um, Michel Vleugels, uh, ja? dit, zijn, dit zijn stevige verhalen die je hoort. Zijn dit waarschuwingen waar jullie over praten? Uh, ik heb zelf niet gehoord dat, uh, dat iemand is opgepakt. Dus is hier niet echt uh, gaande geweest. Maar ik merkte wel inderdaad dat de controle heel erg streng is... Dus toen we binnenkwamen, werd onze backpack ook helemaal opengemaakt. En uh, dat heb ik op een festival eigenlijk nooit zo streng meegemaakt. Ja, en gaat het dan specifiek om Nederlanders? Omdat dat bekend staat als een land waar marihuana makkelijk verkrijgbaar is. Uh, dat heb ik zelf nog niet echt zo gemerkt. Ik heb ook niet de aanspraak gehad van mensen van, oh, je komt uit Nederland. Dus die uh, hebben vast wel zoiets bij jullie. Dat is niet echt uh, zo geweest. Ja, ben je nog bij de tent van de ambassade geweest? Ja, ben ik even uh, langs geweest. En, uh, wat meer een soort, uh, een soort gebouwtje is dat. En dan zijn eigenlijk alle EU-landen uh, vertegenwoordigd. Dus daar uh, kun je dan langsgaan als je bijvoorbeeld inderdaad je paspoort kunt verloren of bent bestolen. Ja, Bert van der Lingen, tenthouder daar in dat gebouwtje. Uh, is is zo'n ambassade samen met Europese landen niet eigenlijk een beetje vreemde eend in de bijt op zo'n festival? Uh, het is ook uh, genieten, moet ik zeggen. Het is wel een beetje warm natuurlijk daar. Want, uh, Budapest heeft uh, te maken op dit moment met, met een uh, hittegolf. Uh, met temperaturen tegen de 40 graden. Dus uh, uh, echt uh, enorme waardering voor de, de medewerkers... Uh, ook die daar uh, uh, andere uh, Nederlanders proberen te helpen. Uh, wij hebben heel bewust ervoor gekozen om... Uh, na de, zogezegd naar de klanten toe te komen. Omdat uh, het uh, ja, nogal een, uh, een omweg is om uh, naar... De ambassade te komen. En uh, we hebben ook gedacht: nou ja, het, het is uh, gewoon een service van ons om uh, ervoor te zorgen dat uh, de Nederlanders die daar zitten snel geholpen kunnen worden. Ja, nog een beetje de gelegenheid om naar de muziek te luisteren en te kijken? Of is dat niet uw ding? <laughs> nou, ik moet zeggen: ik, er zijn wel een aantal uh, bands in de line-up die ik heel graag wil zien, ja. Uh, maar uh, er is niet altijd, altijd uh, uh, tijd voor. Er moet gewerkt worden. Hoe dan ook, ik wens ja. u daar veel ja. plezier... in het slotweek slotweekend van het Seagat Festival. En dat geldt natuurlijk ook voor Michel Vleugels. Veel plezier. Dank u, beiden. Dankjewel. Tot u. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Met sport natuurlijk zeker dit weekend. Ragnar, Niemeijer, Goedemorgen. Dag Tim. We krijgen volgens mij een heel leuk voetbalweekend met twee topwedstrijden uh, morgen. Laten we beginnen met Feyenoord Twente. Twee clubs die de competitie niet goed zijn begonnen. Zit de verliezer morgen gelijk in de problemen? Ja, nou ja, daar kun je tweeledig tegenaan kijken, denk ik. denk dat bij Twente er wel een soort nieuwe realiteit is ontstaan. Dat als je al je kroonjuwelen verkoopt... Uh, ja, dat je dan ook weet dat je wat lager op de ranglijst zal uh, gaan eindigen. Deze week nog een uh, uitgebreid verhaal voorbij zien komen... in een van de voetbaltijdschriften waarin bleek dat ja, het geld daar werkelijk aan alle kanten. De club is uitgelekt, uh, dat daar uh, tekorten zijn, de begroting in problemen. Uh, ja, dan weet je als je met zo'n elftal wat afgeroomd is gaat voetballen... dat het minder kan worden. Natuurlijk zit niemand erop te wachten... Maar dat kan gebeuren bij een nederlaag nadat vorige week uh, dat zwakke gelijkspel thuis 0-0 uh, tegen RKC. Bij Feyenoord geldt daarentegen natuurlijk, mocht dit misgaan in de Kuip tegen Twente, dan is het. Of Ronald Koeman dat nou leuk vindt of niet, crisis. Uh, want uh, ja, een nederlaag vorige week bij Zwolle, dat kon eigenlijk al niet. Uh, Koeman heeft zich uh, flink laten horen de afgelopen dagen, ook zeker die zondag. Uh, maar goed, de afgelopen week uh, heeft hij zijn elftal in de gaten gehouden... gekeken, gedaan, uh, moet hij wisselen, moet hij vasthouden aan de ploeg. Maar hij uh, weet dat hij uh, een nederlaag niet uh, kan verkopen aan het publiek. Zeker niet. Dan dat hebben we AZ-Ajax ook morgen. Een herhaling van de wedstrijd onder Johan Cruijffschaal van twee weken geleden. Toen won Ajax nipt, maar speelde AZ wel goed. Maar ja, vorige week verloor AZ Dick van Heerenveen. Maar wat voor AZ gaan we morgen zien, denk je? Nou ja, in ieder geval, het elftal zal niet op heel veel plekken anders zijn. De vraag is dan een beetje, wat is nu echt het AZ? Is dat de ploeg die toch goed speelde in die wedstrijd om de Supercup? Die ploeg die toch voor een deel nieuw is. Nieuw centrumverdediging, een duo centrumverdedigers. Met Gouwenleeuw, met Wuitens, met Viergever als linkerverdediger. Met veel Scandinavische spelers, met de nieuwe Spits Johansson. Dat moet natuurlijk allemaal nog wel een klein beetje vorm krijgen. Alleen AZ presenteerde zich zo lekker fris tegen Ajax. Had wat pech in die wedstrijd om de kruis te gaan. En vorige week dacht iedereen... nou, Herenveen is toch ook... Uh, ja, misschien niet een van de beste ploegen van de Eredivisie. Vergeet die topscorer niet natuurlijk, Fimbo Gasson. Maar ja, ploeg ging eraf met 4-2. en Zelfs een rode kaart aan de kant van Herenveen Dat hielp AZ ook niet. Uh, Gert-Jan van Beek is altijd ambitieus. AZ is altijd ambitieus. Dus... Uh, ja, ik ben zeer benieuwd, ik, zeg. ik weet het antwoord ook niet... maar ik hoop voor het jan Verbeek dat AZ, uh, het echte AZ, het AZ is uit de Supercup... en niet het AZ van een week geleden, want dat was niet uh, wat hij graag wilde zien, denk ik. Dan hebben we vanavond thuis PSV uh, tegen NEC. Gisteren werd bekend dat PSV in de voorronde van de Champions League tegen AC Milan gaat spelen. Dat zal vast wel even door het hoofd gaan spelen vanavond als ze tegen NEC spelen. Nou ja, het is heel verleidelijk natuurlijk om daarmee bezig te zijn. Overigens begrijp ik één ding niet. Ik hoor steeds roepen door Philippe Cocu, gisteren ook. Uh, ja, prachtig. Mooie club, mooie tegenstander. Ja. Lood en lood zwaar, maar zo mooi. Ja, volgens mij is dat dus een hele vervelende loting voor PSV. En is het helemaal niet mooi. Want de kans dat je doorgaat is natuurlijk helemaal niet zo groot. Dus ja, dat ze daar nou allemaal zo tevreden mee zijn met AC Milan. Sentimenten zijn leuk. Hè? PSV deed het in het verleden wel goed tegen die Italianen. Maar of ze doorgaan is natuurlijk zeer de vraag. Graag naar Meijer. Goed weekend. ja. Een gelegenheidsduo is dit, Chris Berry en Perquisite en een mooi resultaat. Hitchhike. Colombia, zo horen we meestal over het land in de media. Escobar, el patrón del mal. El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han firmado un pacto para iniciar un diálogo de paz. De Pablo Escobar, geweld en onderhandelingen met Corillia, beweging FARC. Correspondent Kees Enebaas ging op zoek naar andere berichten over Colombia. Vandaag met Jan Willem van Bokhoven, de kerstverse directeur van het Holland House, dat Nederlandse ondernemers gaat helpen om een goede start in Colombia te maken. Dat hoort hier op voor het Holland House zelf. En wanneer, wanneer moet het opengaan? Ja, het idee is dat we op 2 september officieel opengaan. Dus uh, het is hier in Colombia altijd zaak om daar flink uh, ja, druk achter te houden. Maar het idee is dat we op uh, 2 september dat we hier uh, daadwerkelijk operationeel zijn. En het gaat heten het Holland House. Het gaat heten het Holland House. En dat, uh, in, hier in Colombia zelf heten we La Cámara de Comercio Colombo-Hollandesa. Maar in Nederland zijn we het Holland House. Als je zegt Holland House, het heeft een beetje de klank van, uh, van, van bieren en Olympische Spelen en zo. Maar dat, dat is het dus niet. Nee, dat is, uh, dat is het zeker niet. Dat, uh, dat, dat is wel een associatie die we, ja, die we toch wel veel horen. Uh, daar maken we ook wel een klein beetje gebruik van. Om, we gaan ook straks hier op kantoor uh, zullen we ook uh, oranje kleuren aanbrengen om het, in ieder geval Holland en Imago duidelijk terug te laten komen. Maar wat we straks vooral gaan zijn: we zijn een uh, nieuw model van publiek-private exportbevordering. Uh, nog niet eerder vertoond in de wereld, vanuit uh, dus het eerste Holland House namens Nederland, waar ook ter wereld. Dus iedereen die uh, zakelijk onderneemt in Colombia, die, uh, ja, die kan hier terecht voor alles wat hij eigenlijk nodig gaat hebben in Colombia. Maar is het een moeilijk land voor Nederlandse bedrijven om te beginnen of, of, of valt dat mee? Ja, het is relatief gezien zijn de Latijnse markten zijn, zijn moeilijke markten voor, voor Nederlandse ondernemers. Er zijn een aantal factoren die, uh, die daar vaak een rol in spelen. Dat is gebrek aan commerciële contacten. Het draait hier in Colombia toch wel om ons kent ons en... Wat men een palanca noemt ofwel een, een, ja, een toegangspoort tot de autoriteiten, tot de contacten, dat is echt nodig. Een kruiwagen. Een kruiwagen, daar ontbreekt het vaak aan in, voor Nederlandse bedrijven in Colombia. Maar goed, dat is een van de factoren die, uh, die ook opgemerkt zijn en waar het Holland straks een grote rol in gaat spelen. Om, dat, om juist dat weg te gaan nemen. En er hoeft niet een vredesakkoord met de FARC te zijn om, om hier goed zaken te doen. Goed, een vredesakkoord met de FARC heeft verschillende implicaties. De belangrijkste implicatie is dat, dat wat, wat is een van de redenen voor Colombia om, om, om de vredesonderhandelingen aan te gaan, is ook dat men hoopt dat als, die, als er een vredesakkoord ligt, dat ook de buitenlandse investeringen makkelijker tot stand zullen komen. En dat de buitenlandse bedrijven die nu nog twijfelen, dat die inderdaad ook deze kant op zullen komen. En de verwachting is dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. En dat zal misschien ook voor Nederlandse bedrijven gelden. We kunnen ook naar de dakterras, of niet? Uh, ik denk, volgens mij hebben ze hem alleen dichtgedaan, gedaan hadden het over. Dus we kunnen het, uh, kunnen het oh, proberen. Oké, okay, nou, laten we proberen. even. Ah, dit is fantastisch. Dat is mooi, hè? Zo. Yes. Maar hier op dit prachtige dakterras gaan jullie recepties geven en ontvangsten en zo? Ja, als wij hier, als we delegaties uit Nederland over hebben... of de ambassade heeft, ambassade heeft bepaalde evenementen uit Nederland... ja, dan zullen we die hier deels proberen te hosten. Prachtig, hè? Mooi uitzicht over de stad. De tijd van aanslagen en zo in, in, in de hoofdstad, die, die ligt toch al een aantal jaren achter ons, of niet? Ja, ja, ik hoor in ieder geval steeds vaker van Nederlandse ondernemers die hier, uh, die hier over de vloer komen in Colombia al, al geruime tijd komen. Eén, dat, het, uh, dat Colombia inmiddels een heel veilig land is. Een land waar, waar zij zich veiliger voelen dan in veel andere landen in Latijns-Amerika. En ook een land waar zij daardoor graag komen. Dat is niet helemaal het imago wat Colombia toch voor veel mensen in Nederland heeft. Het NOS Radio Journal Media overzicht met Martijn Nijhuis. Bijna waren ze gered. De schilderijen die waren gestolen uit de kunsthal in Rotterdam bijna, want de roemeense politie greep net mis. Meldt het Algemeen Dagblad vanochtend. Op 19 januari maakte een roemeense agent een afspraak met de hoofdverdachte om twee van de schilderijen te kopen. 50.000 euro zou er betaald worden voor een Picasso en een Matisse. Maar de hoofdverdachte werd net voor de overdracht getipt dat de politie hem op het spoor was. Hij raakte in paniek en liet zijn moeder de schilderijen verbranden. Meer over de zaak in het AD. De Volkskrant besteedt ook aandacht aan de zaak, zei het in afgeleide vorm. Die krant is in Rotterdam op zoek gegaan naar Roemenen om uit te zoeken hoe ze omgaan met hun slechte reputatie. Door de kunsthalroof, waar ook bij benners... wordt vaak de Roemeense nationaliteit genoemd. Het vooroordeel blijkt op straat breed te leven. maar her en der neemt iemand het voor ze op. Zoals een stevige Surinaamse lasser van 50. die benadrukt dat de meesten komen om op een eerlijke manier een beter leven te krijgen. Zo zijn wij Surinamers hier ook ooit gekomen, zegt hij. Netwerken kraken, kopte de telegraaf. En dat bedoelt de al niet een slechte geluidskwaliteit. maar dat de mobiele telefoonsystemen het bijna altijd begeven. De reden? De moordende concurrentie tussen de telecombedrijven. Tienduizend Nederlanders hebben last of last gehad. Nadat KPN-klanten in Frankrijk geen verbinding konden maken... zijn nu T-Mobile-klanten de pineut. De Telegraaf heeft er al 800 meldingen over gekregen. De uitvoering van het sociaal akkoord loopt achter, meldt Trouw deze ochtend. Vier maanden nadat het akkoord werd gesloten... is er nog vrijwel niets van de uitvoering terechtgekomen. Deadlines verlopen en overleg tussen de sociale partners komt niet op gang. Het kabinet heeft ook pas vlak voor de vakantie bij de Sociaal Economische Raad... om een advies over de WW gevraagd. Zo'n advies is ingewikkeld. Volgens de SER kan het tot mei volgend jaar duren voordat het advies er is. En pas dan kan de WW worden hervormd. Een Belgische groep documentairemakers is in Afghanistan beschoten en overvallen. Maar eerdere berichten over een ontvoering kloppen niet, heeft het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken aan de VRT gemeld. Eén auto kwam onder vuur te liggen. De regisseur liep weg om achterliggers te waarschuwen. En omdat hij even weg was, ontstond in een verwarring het idee dat hij ontvoerd was. Maar dat bleek dus een misverstand. Een tweet van de AWB gisteren: Wie weet waarom de laatste tijd tussen de knooppunten Deil en Valburg, zoveel ongelukken gebeuren. Mail het SVP naar Belangenbehartiging belangenbehartigingapenstaartanwb.nl. De Telegraaf besteedt aandacht aan de oproep, want de A15 blijkt volgens de krant een ware spookweg te zijn. Elf ongelukken zijn er dit jaar al gemeld. Ja, en de oorzaak van al die ongelukken is volstrekt onduidelijk. De afgelopen jaren waren er nauwelijks ongelukken op het stuk snelweg. Nou, Rijkswaterstaat benadrukt dat de ongelukken telkens op een andere plek zijn. Er is dus niet één duidelijke hotspot. En hoe staat het op de wegen in Frankrijk? Daar gaan we straks eens even over bellen met de ANWB. En misschien ook met iemand die in de file staat. Mensen komen terug uit Frankrijk naar Nederland. En u weet het is Zwaterdag. Een zwarte zaterdag met misschien een grijze randje. Tot zo. Starten, groeien, succesvol worden en blijven. Deze zomer ontmoeten start-ups de topondernemers uit hun branche bij Cross in Bedrijf.